Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen die naar een zorgboerderij gingen in Wekerom in Gelderland... werden uitgebuit en mishandeld. Dat zeggen hun ouders. De kinderen zouden ook zonder toestemming meegenomen worden... naar diensten om de duivel uit te drijven, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. De kinderen zelf vertellen dat ze mensen op de grond zagen trillen, gillen en schreeuwen. Uh, al deze kinderen die hebben uh, een stoornis of een beperking... en vertellen tegen ons dat er... Tegen hen is gezegd dat ze daarvan zouden genezen als ze zich lieten dopen. De ouders hebben een klacht ingediend bij de brancheorganisatie... waar de zorgboerderij bij is aangesloten. In Rotterdam wordt vanmiddag afscheid genomen van Def Rimes. Er gaat een openbare rouwstoet langs belangrijke plekken uit zijn leven. Volgens de familie is de tocht bedoeld om iedereen de mogelijkheid te geven... om op gepaste wijze afscheid te nemen. Def Rimes, bekend van hits als Schudden en Doekoe, overleed een week geleden. Hij was 53... Def Rimes wordt later in Suriname begraven. In Duitsland kunnen ze vanaf vandaag hun John legaal smoken. Bij de buren is het nu toegestaan om Assi en Wiri te telen, bezitten en te roken. Duitsers kunnen lid worden van speciale cannabisclubs. Zij moeten zich wel allemaal aan regels houden, zegt correspondent Balduc. Die moeten een beschermingsplan voor de jeugd ontwikkelen. Um, moet in een pand zitten en daarom vervolgens puur die wiet uitdelen... maar niet, je mag het niet ter plaatse samen consumeren. Uh, dus daar zijn er wel heel veel regels op bedacht om het toch wel wat moeilijker te maken... om aan wiet te komen en dat het zo veilig mogelijk gaat. De Duitse regering denkt dat de illegale verkoop van cannabis... dankzij de nieuwe wet met drie kwart zal afnemen. Dan het weer. Na een natte winter krijgen we voorlopig geen stralende lente. De natte lente wordt mede veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño... En dat merken we dus ook hier, zegt weerman Johnny Willemsen. Ja, dat is absoluut waar. Inderdaad, uh, morgen hebben we te maken met buien. Ook uh, droge momenten met zon, vooral later in de middag weer. Woensdag en donderdag worden uh, ja, toch natte dagen met, met flink wat regen. Uh, en ook de dagen daarna houden we het niet droog. Maar wat ik wel moet melden, is dat de temperatuur flink omhoog gaat. Het blijft wel wisselvallig met elke dag kans op buien. Ja, ook nu motregen in Limburg en het oosten van het land. Maar vanmiddag ook wat zon bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zo prachtig kunnen wij het eigenlijk niet uitspreken zoals het net gezongen is. Nee, ja, ik bedoel, dit uh, hoeft verder geen uh, uitleggen waarom die erbij zat. Uh, want? Nou, het is zo mooi. Oh. <laughs> <laughs> oh die, die... Ik denk, iedereen weet gelijk wat het betekent. En ik dacht dat ik je daarvan vanuit. nee, nee, nee. nee. Nee, ik bedoel waarom die erbij zit bij onze keuze voor ja, muziek. Ja, oh nee, precies. Het is ja. een prachtig nummer inderdaad. En, uh, dat vinden de Oostenrijkers ook, want ja. daar komt het dus vandaan. We hebben naar ja, Oostenrijk-Duits uh, geluisterd. Het ja. een beetje Nederlands klinken. Ja, en, leek er een en, beetje. En, en, ja, en, ja. En, en een beetje fries Scandinavisch, een beetje ja. in die ja. richting uh, ja. ging het op. Ja. Uh, ja. Ina Regen en Conchita Boest, En het is een koffer. Uh, een van een, uh, van een oorspronkelijk nummer. Um, en het gaat eigenlijk over de, uh, dat de tijd steeds verandert en dat elke tijd zeg maar zijn eigen dynamiek heeft. Ja, en ja. Uh, uh, dat is. Uh, nou ja. Waarvan ja Dat precies, weten we allemaal, toch? Dat weten we. Het ja, gaat over een... Ja, nee, nee, absoluut. Maar, maar mooi, mooi in, uh, in een lied uh, weergegeven. Ja, weergegeven ja, inderdaad. Precies. Zeker, zeker. Met een lekkere stukje uh, jodelen. Maar Jodel. dan niet, zeg maar, waar de rillingen van over je rug lagen. Nou, ja. doe ik niet na. Nee, precies. <laughs> Um, uh, wat, wat je wel uh, weer na gaat doen, uh, is zeg maar wat je eerder hebt gedaan. En ja. daar gaan we het even over hebben. Dat is uh, uh, de vrouwen pre-pride party. Pre-pride party, ja. inderdaad. De PPP. Ja. En uh, uh, 10 mei Dat is, hebben we, uh, dat is snel. Weer, dat is snel al. En uh, ja, we gaan heerlijk weer dansen. We hebben voor de verandering andere DJ's. Oh, ja, uh, deze keer DJ Days niet, want die is ermee gestopt. Oh. En, uh, en uh, DJ uh, Beaumonde, uh, die hebben we deze keer vervangen door DJ Smile. Om een ander, ook ander publiek. Misschien. en uh, Kijk, we willen graag de fans van DJ Bo Monden erbij hebben. Mm -hmm. Maar ook de fans van DJ Sma. Die DJ's hebben vaak toch wel een grote e, uh, aanhang ja, in, ja, in de community. Dus ja. Uh, ja, ik hoop dat Bo komt en, en heel veel mensen meeneemt. Dat, dat zou heel leuk zijn. En dan hoeft ze een keer niet te draaien. Ik kan ze gewoon alleen lekker dansen. Alleen ja, ja, ja, precies. Dat raad. is met toch ook vrouw. lekker. Ja, ja. precies. Ja, dus ja. Uh, dat gaan we doen. En uh, uiteraard weer bij ons... Want ja, dat is ons. Dat is de goede plek. hè? Ja, precies. Ja, precies. Het is de perfecte plek. De naam klopt. Plek. De, de, plek klopt. De, de naam klopt. Uh, de, de, de entourage, de ruimte waar we staan klopt. Uh, ja, eigenlijk klopt alles. En uh, Marcel is ons erg uh, behulpzaam altijd. En uh, ja, dus het werkt perfect. Het zit vlakbij het station... Dus het is heerlijk. Mensen kunnen overal vandaan komen. En gewoon lekker naar het feest komen. En dan ja. op de trein weer, weer naar huis. Ja. Dus, ja Ze mogen natuurlijk ook in Zandvoort blijven. Dat, uh, dat wel, is duidelijk. Ook, ja, want het uh, is, uh, maar het is wel hemelvaart weekend ja. Ja, Het is 10 mei. 9 mei is hemelvaart. En daarna heb je dus nog het hele weekend om uit te rusten. Dus, en meestal is het dan wel aardig weer. Ja, is het, uh, in mei. is Begin van mei is altijd wel, uh, wel precies, mooi weer. Ja. Precies, ja. ja. ja. Dus, nou ja. Ik heb het besteld, mooi uh -huh. weer. weer. Oh. Dus ja, uh, het feest uh, kan beginnen. Uh, dan moeten bijna we voortaan bij jou voor zijn. Ja, ja. ja. ja dat, uh. oh, nou, nu, nu ik dat weet, zullen we dat gelijk even vanmorgen gaan maar regelen. Maar ik, uh. ik neem niet alle aanvragen. Nee, dat kan niet. Nee, dat uh, dat, dat, dat wordt te je, veel dan. Ja, ja, nee. dus, maar even uh. terugkomend op dat feest. <laughs> uh, uh, zeg maar, uh, tickets? Waar zijn die? Uh? Die zijn uh, via natuurlijk Pride at the Beach... En uh, ook op Facebook van uh, Pride at the Beach, uh, daar staan de links. Bij Vrouw Zoek Vrouw heb oh, ja, ik hem gedeeld. Uh, ja. ja, dus overal is de link te vinden. En wat kost een kaartje en wat krijg je er dan voor? Zeg maar naast DJ Smile. Een uh. uh, ka kaartje kost uh, 15 euro. Ja. En uh, ja, dan heb je inderdaad DJ Sandra van 6. Het feest start om 6 uur. Van 6 tot 8 DJ Sandra. En daarna DJ Smile. Vanaf 8 uur tot 12 uur. En dat is. Uh, ja. Uh, lekker. Uh, uh, natuurlijk kan je drankjes uh, kopen aan de bar. En uh, ja. Je kunt er wat eten bij ons. Het eten is te heerlijk. Dus uh, ja. En uh, ga lekker dansen. Ik heb geen surprise acts deze keer. Gewoon alleen lekker zelf dansen. Precies. En dat is surprise genoeg. Uh, voor veel vrouwen. Dus, ja. um, en uh, het is natuurlijk een aanloop naar de Pride Party, ja, het is een so Women's warm. Party, ja, het is hein, een opwarmetje is dit. Ja, ja, precies. En, uh, en die is natuurlijk dan de zondag van de Pride. En als ik mij niet vergis, is dat 28 juli? Ja, volgens mij is het 28 juli. Ja, 28 juli, ja. Dus dat is die zondag uh, uh, natuurlijk het, uh, het echte vrouwenfeest. Maar daar gaan we natuurlijk ook nog over communiceren. Dus, zeker, uh, zeker. Ja. En ben je daar al bezig met de line-up voor de, de DJ's? Ja, ik uh, ben er wel mee bezig. Ik ik heb zelf een heel leuk dansfeest gehad vorige week zondag. En uh, daar uh, was een dj die ik niet kende. DJ Han. En uh, het is een vrouw. Ah. En uh, ze draaide heerlijke jaar tachtig muziek en uh, swingende muziek. En, uh, dus ik heb haar kaartje meegenomen en ik ga met haar praten. En dat zou leuk zijn voor de eerste twee uur eventueel om haar dan uh, daarop te zetten. En uh, voor daarna, weet ik nog niet, hangt er ook een beetje vanaf of Bo zou kunnen. Of dat je smaal zou kunnen. Of. Moeten we nog, uh, en dan wil ik eigenlijk wel nog een surprise. Maar goed, daar gaan we het niet te veel over hebben. Want dan is de surprise eraf. Ja, precies. Ja. Nee, de, de, de Surprise Act blijft natuurlijk geheim. Ja, precies. Is duidelijk, ja. Die Isabel. Ja, het is 11 mei is het toch? 10 mei. 10 mei. 10 mei. Ja? Ja, dan kunnen we de volgende dag. Ja. 11 mei. 11 mei. Hopen we dat we Joost naar... Uh, kunnen, kunnen... Ja, ja, ja Want die is, Want is in dezelfde is... week. Precies, ja, ja. Dan is het natuurlijk uh, het songfestival ja, uh, in dus, die periode. Ja, ja. Is, uh, perfect. Ja, ja. Ja. Is volgens mij donderdag de voor? voor? Ja, de, de dinsdag, de donderdag. Ja. En de zaterdag is de finale. Precies. En volgens mij is op diezelfde vrijdag... is dan ook nog de Passion Hemelsvaart. Oké. Okay. Op de In, tv. Op de tv, oké. Okay, nou, dan kunnen wij niet kijken, want dan zijn wij nou, aan het zijn, dansen. Dan, dan zijn de vrouwen aan het dan dansen. Dan zijn wij aan dus, uh, het dansen natuurlijk. <laughs> ja, ja. Nee, nou, uh, veel succes, hoe, uh, hoe staat het een beetje met de kaartverkoop? Nou, het is niet uitverkocht. Het is dus, nog niet uh, uitverkocht. Ik denk dat, uh, dat uh, veel vrouwen kijken wat voor weer het gaat worden. Ja. Maar uh, dames, het gaat mooi weer worden. Ja. Precies, wat jij hebt uh, besteld. Dwing, en, uh, het, het, wij hebben nog ja. een dikke maand, hè? Ja, daarom. Ja, daarom precies. Ja. Dus, uh, dus komt goed. Komt, komt goed. goed, zeker. Um, want, uh, ja, wie weet... Uh, kun je in uh, de uitzending van mij... er nog even op terugkomen... Om, uh, om even te vertellen waar, uh, waar heel je... Kijkers graag. Heel mag. graag, heel graag. Oké, okay, nou, tot de tooi... met het verder organiseren van het feest. En ja. uh, heel veel plezier, want ja... Uh, uh, uh, ik kan wel luisteren, maar kan er niet bij zijn. Nee, nee, nee. nou ja... Je kan even aan de buitenkant komen kijken. Dat zou je kunnen doen. Hè? Dat, uh, Roy komt meestal ook zo ergens tegen het einde van Ik de avond... samen met, om uh, met Ben om ja. even te kijken of hoe het allemaal reelt en zeilt. Ja, ja. Je hebt toch controle nodig hè, ja. van de stichting. dat, uh, is ja, dat zo? Dat, uh, ja, volgens nou ja. mij uh, is, is, is, dat is dat helemaal niet nodig. Want dat is uh, jou wel toevertrouwd te zien de vorige feesten. Want dat is altijd een succes geweest. Ja. Hey, we gaan waar. lekker luisteren naar uh, Hoe kan het ook anders? Uh, Cindy Loper met Girls... You just, just want, want to, to have, have fun. fun. En dat was Sophie Tucker met Jack Carré. Ja. Dat is wel een heel lekker nummer. Lekker uh, zomersnummer, nummer toch? Ja, ik ja. Heb, zet hem er even bij als verzoeknummers voor het Vrouwenfeest. Ja, nou, ja. Lekker, uh, lekker dansnummer inderdaad ja. ook. En in, in die, die uh, Portugese, ja, je, uh, zeg maar, ja. uh, yeah, Samba-achtig ja, samba inderdaad. Samba ja, ja, de, ja, de, ja de uh, uh, alligator of krokodil betekent jacaré. Oké, okay, ja. alligator. Okay, dus, uh, en voor ja. de rest uh, hadden we Google Translate niet aanstaan. Dus <laughs> dat, dat, dat, dat, dat mag de luisteraar zelf <laughs> nog even een keertje doen. Ja. En voor jacaré hadden we Cindy Lauper met Girls Just Hannibal. Mannen ha, van. Ja. Ik kan niet uitspreken. Ik wil het dus one hebben van. Jullie gaan gewoon dansen. Ja, Dan hoef je dat niet ja. niet uit te spreken. <laughs> dus, hey, het is uh, tijd voor uh, een tweede stukje actualiteit. Ja. ja. En we beginnen met uh, het Homo Monument. Uh, heeft uh, iets heel bijzonders op 5 mei in petto. Want uh, vorig jaar was het succes. Uh, hadden ze het. Uh, uh, iets georganiseerd. Het was het Danspaleis uh, uh, had een festijn georganiseerd. Speciaal voor LHBTQIA plus ouderen van alle leeftijden. Ja. En uh, het Danspaleis uh, houdt ja, het uh, is regionaal... de regio. Het danspaleis. Het, het danspaleis. Ja, okay. Zo heet het feest. Het, het danspaleis. At, ja, oké. Okay. Ja, de apenstaartje ja, bedoel je? Ja, ja, precies. Ja, oké. Okay. Nee, dan, dan begrijp ik het weer. Ja, apenstaartje danspaleis. Ja. Okay. Ja. Apenstaartje danspaleis. <laughs> oké. Okay. Um, ja, dus uh, het danspaleis houdt regenboogouderen in Nederland vitaal... en midden in de samenleving. Dus je kunt ook meedoen. En na het danspaleis, dat begint dus om drie uur s middags bij het Homo Monumentus. Uh, en dat, dat is tot vijf uur. Maar daarna, van vijf tot uh, elf... Uh, komen de, de DJ's en performers... Sweetie Darling en Super Bowl. Nou, ik ben erg benieuwd. Het lijkt me geweldig. En als vrijwilliger kun je je dus ook aanmelden... via LinkedIn Bio. En na aanmelding moet je wel je... Spam checken, want dan uh, bij het aanmelden moet je natuurlijk je mailadres opgeven en je naam en zo. En dan geven ze jou een, een, een planning door van wanneer ze jou eventueel zouden kunnen gebruiken. Alleen dat komt blijkbaar heel vaak in de spam terecht. Ja. Dus als je, je hebt aangemeld, dan kijk dan af en toe even in je spam. Te kijken of je niet een antwoord hebt gekregen van het Danspaleis. Ja, wel zo handig. Ja. Ja, hey, en dan uh, doen naar Italië. En donna, ja, en, en, nou, dat vind ik ook. Daar heb ik vorige keer dus uh, uh, ook over verteld... dat ze daar het geboortecertificaat, de geboorteactes wilden veranderen... van uh, de kinderen van, uh, uh, hoe heet het, lesbische moeders. Voornamelijk, in ieder geval van stellen van hetzelfde geslacht. Omdat uh, de uh, niet-biologische moeder... Uh, mag daar niet opstaan volgens de Italiaanse wet. Uh, het was dus een verzoek om 33 geboorteactes uh, ongeldig te verklaren. Uh, maar uh, uiteindelijk uh, is daar, uh, is, is daar, zijn er mensen tegen in... Uh, in geweer uh, nou? gekomen. In het geweer gekomen, het... Het geweer gekomen ja. ja Dank je wel voor ja. jullie. <laughs> en, uh, de de, de geboorteactes zijn dus niet verandert tot op heden. En vanuit de Europese Unie is er ook um, negatief op gereageerd. Dat dat niet mag. Dat is in strijd met uh, het recht van de mens. Je, je hebt recht op je eigen geboorteakte ja. en dan kan je dus niet zomaar gaan rommelen. Dus um, uh, ja, de, de, de uitspraak, de, de, de, het verzoek is, is niet verklaard. Dus uh, Meloni, dat is dus een van de, um, de strijders, leider van de partij Fratelli d'Italia, broeders van Italië, en uh, de eerste vrouwelijke premier van Italië. Heeft, uh, heeft een, een voorkeur voor het uh, opvoeden wel van uh, alleen heteroseksuele ouders. Dus die is uh, niet voor. Die is dus tegen. Uh, die, die wil dat die identiteit wordt uh, of die geboortearters worden aangepast. Maar uh, nou, voorlopig heeft ze het nog niet voor elkaar. Dus de uitleg die zij geeft, wordt nog niet geaccepteerd. Dus, uh, nee. De rechter gaat er niet mee, oké. Nee, en voorlopig is de stijl ja. nog niet gestreden. En Precies. helemaal terecht. Wat een flauwekul. Om ja. inderdaad ervoor te zorgen dat ineens kinderen. Zeg maar, nou, we hebben het de vorige keer eruit gevoerd. Ja. Ja. Ja. ja, We gaan uh, eventjes kijken naar iets uh, positief nieuws. Want uh, zo waar. Haarlem krijgt een Pride. Het hoge woord is eruit. Uh, ook Haarlem krijgt een eigen Pride. En dat hebben de organisatoren uh, onlangs bekendgemaakt tijdens de feestelijke aftrap in de schuur. Afgelopen maand. En um, nou, Haarlem wil eigenlijk al heel lang uh, een, ook een eigen pride. Het is natuurlijk toch wel bijzonder dat de provinciestad van Ozonland zelf een eigen ja. pride heeft. Wel, ja. He, Zijn pride, uh, pride at the beach. Zanko, dat net, de beach? Ja, precies. Uh, en Haarlem, Haarlem is notabene echt officieel regenboog zat. Een officiële ja, regenboog. Zij hoorden inderdaad nog zeg maar, bij die steden... Uh, bij die, bij die, die 53 uh, of was dat dat? Ja, die subsidie ook. Ja, daarvoor ja. kon ja. aanvragen. He. Ja. Um, maar goed, als alles volgens plan loopt, dan vindt de eerste editie op zaterdag 14 september plaats. En dat is op zich wel een hele leuke uh, leuk tijdstip, uh, want uh, de meeste prides zijn natuurlijk altijd in juni. Ja. Dat is de grote pride maand. Dan hebben we natuurlijk Pride Amsterdam en Pride at the Beach in de zomer... Uh, en dan 14 september, dan kunnen we gewoon nog even lekker na door, inderdaad, in de zomer door in Haarlem. <laughs> ja. Ja. Uh, Roy Dongen, voorzitter van het projectteam, uh, zegt: uh, We hebben de handen ineengeslagen. En op dit moment zijn ze nog bezig met de veiligheidsvergunning. En ze hopen binnenkort groen licht te krijgen. Maar gaan ervan uit dat dat gewoon op 14 september door kan gaan. De locatie van Pride Haarlem is dus ook nog een beetje onzeker. Uh, het zal ergens in het centrum van de stad plaatsvinden. Maar het wordt in ieder geval geen grachtenparade. Want die heb je natuurlijk al in Alkmaar en in Utrecht en in Amsterdam. Ja. Uh, dus uh, ja, daar, daar, daar, ze gaan er een andere vorm aan geven. Ja. Uh, het gaat dan trouwens over een hele week. Uh, hè, dus de hele week zullen ja. er activiteiten zijn met een groot evenement op de zaterdag. En uh, nou, de oproep is aan veel organisaties om mee te doen op dat er een mooi programma neergezet kan worden. En natuurlijk houden we daar via Rainbow Radio jullie van op de hoogte. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Dan is er onlangs een, een website uh, zeg maar, gelanceerd. En dat is www.lhbtizin.nl ja. aan elkaar. En die bestaat al langer. Die is niet gelanceerd. Maar er is een nieuwe maandelijkse rubriek gelanceerd. En dat is uh, van René Rosa en uh, Jan-Simon Minkema. Uh, die zien namelijk van alles. En deze twee leuke rozer 70-plussers, René Rosa en Jan-Simon Minkema... die schrijven elkaar elke maand een brief over wat zij hebben gezien... en hoe ze hierover denken. Dus het is eigenlijk een uh, lekkere, uh, ja, ouderwetse briefwisseling... maar dan digitaal, die je kunt volgen. Dus een, een, een moderne, historische uh, variant van... Uh, Zeg maar zelfs schrijvers inderdaad ja. vroeger met elkaar aan het, aan ja, het dus, reageren uh, Leuk, ja, ja, ja, ja, heel leuk. Het is dus een, een wederkom te zien op lhbtizien.nl. Ja, te lezen eigenlijk hè, dan. Oh, ja, te, ja, te, ja, te zien, ja. te lezen, ja, te schrijven. Te zien. Nou, ja, ja, in ja. ieder geval op zien. Ja. ja. <laughs> uh, tot zover weer de actualiteiten. En uh, uh, het is tijd voor Jelbus Journaal in ja. Kleur. Jelmers Journaal in Kleur Ik stop ermee, met deze column. Elke maand weer opnieuw mij geforceerd boos maken om iets. Elke keer weer de wereld proberen op te lossen. Altijd boos op baamenschijf rechts en oompa loompa links. De standaard zinnetjes dezelfde conclusies. Het is genoeg geweest. Na drie jaar komt daar vandaag op deze dag een einde aan. En ja, natuurlijk gebeurde er afgelopen maand weer genoeg om je druk over te maken. De eerste mensen in Rusland zijn gearresteerd omdat ze een regenboogkleur dragen. Maar ook dichter bij huis, in driehuis, werd een regenboogbankje vernield. Nu hebben wij hier in Nederland natuurlijk niet zelden te maken met allesontwrichtende tornado's... die zo'n bankje met gemak uit de grond trekken. Dus is dit anti-LBTG-geweld hier natuurlijk gewoon een natuurlijk verschijnsel. Er kwam ook een rapport uit richten op de regenboog die op basis van... 86 verdachten in LBTI gerelateerd geweld concludeerden dat daders vooral jonge mannen zijn en bekend bij justitie. Dat allemaal had ik makkelijk in 600 woorden A3 minuten uitgebreid kunnen herkauwen, uitweiden en kunnen duiden met een kritische nood. Dat doe ik dus niet meer. Het is genoeg geweest. Misschien ruimte voor iets anders op deze plek. 30% van de Nederlanders heeft gekozen voor een land waarin politici transgenders kamelen noemen. en waar LBTIers als een waanzinnige ideologie worden neergezet. Een derde van het land, daar leg ik me bij neer. Want ach ja, democratie en vrijheid van meningsuiting. De conservatieve wind heeft gewonnen. Dus tot hier en niet verder met mijn column. Net als de Heer Jezus op Pasen, maar dan net andersom. Hij stond op en ik begraaf mijn column bij deze. Had ik jullie bijna te pakken. We zijn scheurkalender thuis bij je houdt, had het kunnen weten. Het is vandaag 1 april. Dus bij deze, 1 april, je bent erin getrapt. Natuurlijk hou ik niet op met mijn column. Deze blijft bestaan. Ik zal wel de laatste zijn die ophoudt met zich uitspreken. Al is het via een lokale omroep als deze, die een selecte doelgroep bereikt. Het is voor mij meer dan drie minuten praten tegen misschien... Een lege muur. Het is een uitlaatklep die ik begrijpelijk probeer te maken voor meer mensen. Geen boosmaker, maar een overdenking. Dat probeer ik mee te geven elke keer weer. Geen cynisme, maar realisme. Maar nog even over die humor die ons gecommercialiseerd en wel om de oren vliegt rond 1 april. Het is voor mij een baken van hoop en rust, die humor en satire. En hou vast. 1 april is voor mij een dag die laat zien dat mensen elkaar wel kunnen vinden. Een dag waarop alles even wat minder serieus is en dat iedereen dat dan ook weet, de spelregels duidelijk zijn. De dag waarop humor een traan verandert in een lach. Het is een dag zoals vele anderen. Alleen deze laat zien dat een mens met de kleinste dingen in de maling genomen kan worden. Het houdt je scherp en kritisch, maar ook weerbaarder voor al die misschien niet zo grappig bedoelde opmerkingen in de rest van het jaar. Nee, niet overal een grap van maken, dat bedoel ik niet. Maar zie een keer wel de humor ergens van in. Geef ruimte voor de lach van een ander. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En als die uitspraak echt zou kloppen, zou het in het dagelijkse drukke leven toch veel gezelliger moeten zijn en ook gemoedelijker. Dus de eerstvolgende die je vandaag op straat tegenkomt, bekend of onbekend. Glimlach naar diegene. Knik even. Kijk elkaar in de ogen aan. En laat weten dat je diegene gezien hebt. Ik zie jou. Dat is het enige dat iedereen nodig heeft. Jelmer's journaal in kleur. And I can blast friendship to hell Or I can try to make things better Believe me, that'll make things better But they change the rules when it's my turn So they can laugh and watch me burn It up now. When the future is far away, it's always better than today. Yeah. And every time I'm having fun, there's something I'm doing wrong. And all these warning lights are lit, but always after you need it. Yeah, well, anyway. About it You'll never see me cry I should ignore the words you say They can't hurt but won't kill me Cause they can hurt but won't kill They They can hurt but Without trying goes days without crying but still treats me kind and it's not his fault all the sleep I've been losing the way that I'm ruined one look in his eyes and I'm done helplessly dumb my senses go numb my brain is on fire Na de kolom van Jelmer, waar hij ons best wel uh, aan het schrik he? uh, heeft uh, gemaakt. Ja, precies. <laughs> Want het, het, het, nou ja, Jelmer is natuurlijk niet aanwezig vanwege nee. zijn drukke stage bij het uh, Haarland Slagplatten. Uh, ja, ja. uh, dus wij, wisten, wij weten eigenlijk nooit. We weten nooit de waar de kolom over, over gaat. Dus uh, het was uh, heel spannend allemaal. En gelukkig... Uh, eh, konden we erom lachen. Precies. Laat nou met it. de groen inderdaad. Dus eh, mm. applaus inderdaad. Yeah. Al, eh, mooie, <laughs> mooie grap waar die ons mee bezig heeft genomen. En daarna hadden we dan dat hele liefelijke eh, beetje honingzoete, maar ook zo prachtige nummer. Andrew van Ben Platt. Ja. Eh, waarin gewoon eh, de liefde en de schoonheid van yeah. een man voor een andere man wordt bezongen. Mooi, mooi. Nou, en dat eigenlijk toch maar eens even een soort van tegengas... tegen al ja, die conclusies en dergelijke die eruit zijn gekomen op het uh, uh, uh, uh, grote onderzoek... Uh, dat uh, zich uh, uh, in opdracht van uh, het ministerie uh, van Veiligheid en Justitie heeft plaatsgevonden... Um, het WODC-onderzoek uh, richten op de regenboog. En ja. richten op de regenboog moet je eigenlijk zien als uh, zeg maar dat er mensen zijn die uh, specifieke uh, uh, agressie hebben, uh, uh, moeite hebben met de regenboogcommunity en alle uitingen daarvan. Ja. En uh, wat wij noemen eigenlijk uh, homofobie, maar het is, is meer dan homofobie. Het ja. is ook niet alleen maar tegen homo's, maar nee, zeker dus tegen de hele community. Tegen de, de, de hele, hele ja. Ja. en de verschijningen daarvan. Uh, uh, allerlei afsplitsingen, uh, met name transgenders en dergelijke die uh, toch flink uh, wat, wat, wat krap, uh, klappen krijgen. De ja. drag queens onder andere en, en al dat gegeven. Uh, nou, 20 maart is dit uh, rapport uh, uitgekomen. Uh, en uh, waaruit blijkt dat schelden en uh, geweld tegen de regenbooggemeenschap voor een deel van de bevolking normaal schijnt te zijn geworden. En okay. wij, wij stammen allebei nog zeg maar, uit de periode dat we 1998 kennen. Ja. Hè, dat de gay games in Amsterdam werden gehouden. En dat dat eigenlijk toch wel een beetje een hoogtepunt was. Van uh, tolerantie en acceptatie. Ja. En dat er één groot feest was in de stad. Uh, voor werkelijk together. Ja. Iedereen. Dus iedereen, het maakte ja. eigenlijk helemaal niks uit. En uh, sinds die tijd is het eigenlijk uh, toch wel... Uh, zeker de laatste jaren meer en meer bergafwaarts gegaan. Ja. Um, daar zijn allerlei uh, ideeën over, en natuurlijk is er een, um, uh, een, een, een, een verwijzing naar de, de groeiende conservatisme uh, van de, de religieuze, uh, ja, vanuit de ook. religieuze hoek, ja. uh, vanuit het Amerika en dergelijke. Maar wat blijkt dat degenen die zeg maar, het meeste in beeld komen, volgens het onderzoek over het algemeen jonge mannen zijn, met. De Nederlandse nationaliteit. Ja. Nou, daar wordt in het onder, onder, rapport iets uh, verder uh, uh, zeg maar, uh, uh, uiting aangegeven. Uh, want slechts een kleine groep zegt religie te beleiden. De ja, dus meerderheid, vanuit die religie dus uh, dit... Uh, ja, ja, ja, die is er wel degelijk... Zeg ja, maar, hè, ja, omdat men tuurlijk. vanuit de religie dus een afkeur heeft... Zeg maar, tegen de LHBTIQ-uitingen. Uh, uh, ja. Dat is dan van uh, zo heeft uh, de Heer of Allah... of uh, wie dan ook wie het bedoeld. Ja. En uh, dat moet dan worden uh, geuit. Um, en sommige orthodoxen vinden dan ook noodzakelijk... om daar geweld bij uh, ja, te gebruiken. Ja, ja, ja. Um, maar het blijkt ook dat... zeg maar. Um, uh, het hier vooral gaat... over uh, Nederlandse jonge mannen. Overigens kunnen dat ook... tweede en derde generaties zijn. Ja, natuurlijk. Van andere... culturen. Die hier eigenlijk... voornamelijk moeite hebben. En Het rapport spreekt over... zogenoemde daderprofielen. En die daderprofielen... die pak ik er eventjes bij. En dat is een beetje lastig lezen... want de microfoon zit voor mijn neus... terwijl ik die aan het <laughs> lezen ben... Um, de grootste groep bestaat uit daders uh, die afkeer hebben tegen uh, LHBTQ-uitingen. Uh, uh, um, en dat is zien, die zien het als een aanval op traditionele normen en waarden... en de inrichting van de samenleving. En dat gaat dan over mannen, zo tussen de 25 en de 36 jaar. Vermoedelijk heteroseksueel, want er zit hier ook nog een ander verhaaltje aan vast... waar we het straks over gaan hebben. Mm -hmm. Relatief vaak religieus, katholiek, protestant, islamitisch, traditionele opvattingen over seksualiteit en een deel is een verward persoon of een dakloze. Uh, het zijn uh, ja, toch, toch wel bijzonder uh, mannen met een laag sociaal-economische positie. Uitkeringsafhankelijk, laag betaald. En uh, vele van deze mannen hebben verleden met zorgdiensten. En ja. dat is dus ook iets dat zeg maar het blijkt dat er gewoon al eerdere antecedenten voor andere dingen zijn. Ja. En dat dit uh, geweld eigenlijk um, uh, een, een in de waaier past van waar zij überhaupt moeite mee hebben. Ja, ja, ja. ja. Dus. Um, uh, ja, dat, ze zien dus eigenlijk zeg maar het is echt als een aanval op heteronormatieve waarden. En daarom nemen ze ook echt aanstoot aan de uitingen. Ze keuren het gedrag openlijk ook af. Ze handelen veelal solo. En, uh, omdat ze ook eigenlijk in feite in hun eentje in de maatschappij, in de samenleving, ja, ja. eigenlijk zijn het al een soort van outcast om het zo maar te zeggen. En dat uitzicht dan in fysiek echt verbaal geweld in de openbare ruimte. De uh, tweede uh, daderprofiel uh, gaat over mannen tussen 18 en 15, 35 jaar. Ook weer Nederlandse uh, nationaliteit. Ook andere ante, uh, antecedenten voor iedere soorten feiten. Laag opgeleid, kwetsbare sociaal-economische positie. Maar die vindt gewoon het schelden tegen uh, zeg maar, de LHBTQ Heel normaal. Ja, ja, ja, dat kennen we allemaal wel. Maar dat is toch een agressieve uiting waar je... Uh, ...nou, als LHBTIQ plus uh, ...behoorlijk van slag vanaf kan zijn. Ja, ja. Omdat dat, uh, het, het gaat met een bepaalde emotie... ...en het gaat met zo'n verbale agressie... ...dat je ja. je zeker onveilig voelt. Ja, voor um, hen is het misschien ook... Uh, ...dat ze zich daardoor... ...beter voelen of zo. Dat ze zich, uh, zichzelf mannelijker... Het ja, dan? het is in zichzelf ja. inderdaad positioneren. Ja. En um, uh, de aanvankelijke aanleiding is over het algemeen bij deze uh, type dader. niet per definitie altijd gerelateerd aan een lhbtiq uiting ja. Maar uh, daar verloopt het ernaar. Uh, dus er is al een escalatie. en dan komt ineens zeg maar. Ja, uh, ja. jij homo en dit en weet ik wat, dat komt er dan bij. Ja, dus da daar, daar, um, uh, en dat uit zich eerst in verbaal geweld, soms escalerend in fysiek geweld. Het slachtoffer kan overigens uh, vaak een, uh, een onbekende als zowel een bekende ja, van uh, ja. de dader zijn. En dat vindt ook weer hier plaats in de openbare ruimte, maar zeker ook in de privésfeer. Ja. Um, dan hebben we nog een daderprofiel en dat is de zogenoemde groepsagressie. En dat bestaat uit jonge daders, die zijn echt minderjarig uh, tot ongeveer een 25 jaar... Uh, Nederlandse nationaliteit ook weer. Relatief vaak eerder in beeld geweest bij de politie. Uh, schoolgaand, studerend. Lid van groep, hangjongeren, problematische jongere groep. Uh, Uitzicht in fysiek geweld, uh, pestgedrag. Uh, dit zijn de zogenoemde uh, vlaggerovers, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, Brandsteken precies. daarvan. Ja. Geweld zonder aanleiding. Dus het uh, komt voort tot onvrede, onvrede. Verveling. Uh, verveling, noem het allemaal maar op. Ja. In het openbaar, in het OV. En het is een reactie op het heteronorm afwijkend gedrag. En dan uh, hebben we het daderprofiel En die is zeker interessant. Die bestaat uit grappen ten koste van. Ja, ja. En die is sociaal geaccepteerd. Ja. En dat, dat, dat, is het, het, dat is het moeilijke. Het ook. Ja. ja, dat is het moeilijke inderdaad. Want men vindt het dus in een groot deel van de bevolking... ...vindt men het heel normaal en het moet maar kunnen... Om grappen te maken over van uh, keer nooit je rug toe naar ja. of, nou, enzovoort. Dat soort dingen allemaal. Um, uh, zijn ook weer voornamelijk mannen die dat doen. Uh, enkele vrouwen, uh, heteroseksueel, Nederlandse nationaliteit. Geen strafblad. Hoger opgeleid met ja. een stabiel <laughs> leven. Dus zij vinden het een soort salonveegheid. Om dan maar even op hoge opgeleid niveau ja, ja, ja, ja, een ja. term te gebruiken. Um, uh, na afloop, als je ze daarop aanspreken, is er wel spijt van het incident. De, is, men beseft dus eigenlijk helemaal niet wat ze doen. Ja, dus ja. Het is ook een cultuur die, uh, nou ja, ja, goed, laten we dan zo zeggen: je kunt het regelrecht één op één wegzetten als de zogenoemde banga-lijsten, zeg maar, die door het <lacht> universiteitskorps in ja, Utrecht ja. Uh, worden weggezet. Materieel verbaal geweld in groepsverband tegen LHBTIQ in het algemeen ze voelen zich niet sensitief, doe niet zo moeilijk, ja, okay. ja. Uh, doe niet zo flauw. Dat is eigenlijk vaak de ja. reactie. Um, uh, en uh, het gaat vooral omdat zij zich eigenlijk willen profileren, positioneren ten opzichte van de groep. Dus het gaat over zich status toe eigenen, ja, uh. om ten koste van een andere groep zeg maar deze grap dan uh, ja. te maken. En vaak kennen de daders helemaal uh, een LHBTIQ er niet eens. Nee, nee, precies. In ieder geval... Um, uh, zeg, uit onderzoek blijkt dus dat 1 op de 7 L... Uh, nee, sorry. 7 op de 10 LHBTIQ-personen in hun leven te maken krijgen... met fysiek of verbaal geweld. Dat is niet misselijk. Nee, zeker niet. Per jaar worden er ruim 2600 meldingen en aangifte gedaan... Maar helaas worden er toch maar heel weinig straffen uitgedeeld ja. en dergelijke. En daarmee loopt de bevolking dus ook makkelijk gewoon weg. Ja, tuurlijk. En hier valt echt een stuk aan te rekenen aan de politie... waar door subsidiebezuiniging roze in blauw is ja. verdwenen. Ja. En dat de politie zelf ook deels bestaat uit een bepaalde groep van die mannen... die zeggen, doe niet zo flauw en doe niet zo ja. moeilijk. Ja. Ja. Kortom, er is echt een cultuurverandering is er, uh, is er nodig... Uh, en uh, minister Jezilgus uh, uh, pakt dit ook op om uh, zeg maar hier uh, beleid op te gaan voeren. Ja, ja. nou en dat, uh, dat zet zich eigenlijk een klein beetje door uh, zeg maar in, uh, in de betere uh, uh, bescherming voor LHBTI'ers. Want er is een wettelijke bescherming in de maak voor bi-trans, non-binaire, interseks, lesbische, queer en asexuele men uh, mensen. Um, dat is, afgelopen week is daar een wetsvoorstel voor inged, uh, ingediend, waarbij verduidelijkt wordt dat discriminatie van deze groepen verboden en strafbaar is. COC, Transgender Netwerk en NID Nederland hebben al lang voor deze bescherming gepleit en zijn blij met het voorstel. Dus toch een positieve kant. Ja, dat is mooi. En dat is ook maar goed, want uh, uh, Nederland staat op de 21ste plaats van homo vriendelijke of LHBTIQ. Vriendelijke reisbestemmingen. Terwijl wij altijd uh, op de, uh, ja, in de top 5 zaten. En nu is uh, Spanje, Portugal, Canada, Malta en Nieuw-Zeeland is de nieuwe top 5. Dus, uh, en wij staan bungelen ergens op de 21ste plaats. Ja. Dus, ja, en dat dus, heeft uh, met name ook met die homoconversietherapie te maken. Ja, ja. ja precies. Ja. Gelukkig is de regering bezig om daar zeg, plannen mee te nemen. Ach, um, en wij zijn eigenlijk een beetje hiermee aan het einde gekomen ja. uh, van de uitzending alweer. Zo, echt waar? Uh, ja, hard, de muziek hè? die start al op <laughs> uh, zeg, uh, door Isabel. Dus we gaan uh, even luisteren naar uh, zeg maar het nummer. Uh, ja yeah, ja yeah. was it? Yeah, ja ja ja ja ja I'm ja on, human ja ja ja ja ja For making you cry. ja no, only funny. human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Ja, want uh, inderdaad, In nu worden we een beetje overvallen toch ja. inderdaad. Want uh, we gaan even officieel afscheid nemen uh, van deze twee uh, uur durende uitzending ja. van april. Isabel, dankjewel voor de techniek. Ja, Anja, jij bedankt voor de presentatie en het redactiewerk. En uh, Ronald, jij bedankt ook voor de presentatie en de redactie. Ja, en natuurlijk Jelmer ook voor zijn prachtige column... Colum. Uh, waarbij die gelukkig volgende maand weer te horen is. En dan is het 6 mei, geloof ik, hè? Uh, ja, ja uh, is dat zo? Maandag 6 mei. Ja, dat zal wel, ja. Ik ja. okay. ben even de, de kluts kwijt. Uh, ga, ik ga het even voor je opzoeken. <laughs> oh. ik, ik zie het niet. Ja, het is, ja, ja, ja. Het is uh, maandag 6 mei. Maandag 6 mei. Ja, uh, Dan zijn we ja. er weer ja. na de sirene <laughs> van 12 tot 2. Tot volgende keer. Dag. Mijn hart verloren. Voel van lang gebleven raak ik nooit meer kwijt. We konden zingen, dat zijn herinneringen. Oh, het blijft me steeds bekoren, want als kind heb ik aan het hart mijn hart verloren.